bedrijf Weekamp gaat in Zwolle het grootste distributiecentrum voor internetverkoop ter wereld bouwen. In het nieuwe centrum is ruimte voor 4 miljoen artikelen. Met het geautomatiseerde systeem kunnen 80.000 pakketten per dag verstuurd worden. De investering van 100 miljoen euro moet in de zomer van 2015 klaar zijn. En de 200 vaste medewerkers van het huidige distributiecentrum in Dedemsvaart kunnen mee verhuizen naar Zwolle.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 De ChristenUnie vindt dat de politie zo snel mogelijk de beschikking over stroomstootwapens moet krijgen. Met tasers kunnen dodelijke slachtoffers bij aanhoudingen worden voorkomen, zegt de partij. Volgens Kamerlid Gertjan Segers kunnen politiemensen nu alleen kiezen tussen een vuurwapen of de blote vuist. Minister Opstelte wil een landelijke proef houden met het stroomstootwapen, maar dat duurt volgens de ChristenUnie te lang. Amnesty International heeft vorig jaar in een rapport gewaarschuwd dat er in de Verenigde Staten de afgelopen tien jaar honderden doden zijn gevallen... Door de de taser. Mensen kunnen bezwijken door de zware stroomstoot. Vanmiddag om 12 uur wordt de NL-alert getest tegelijk met de landelijke sirene. De NL-alert zijn berichten die door de overheid via mobiele telefoons worden verspreid. En zo wordt iedereen in de buurt van een noodsituatie geïnformeerd. Door het controlebericht kunnen mensen zien of ze hun mobieltje goed hebben ingesteld. Het weer, buien, soms wat zon, het wordt zo'n 12 graden. Morgenochtend is het even droog, later volgt weer regen... en dan wordt het 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk in de Randstad, vooral rondom Amsterdam, Almere en Utrecht. Het is een drukke spits geweest vanwege de regen en vanwege ongelukken. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer. A1 naar Amsterdam, tussen Naarden en slot 5 En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, tussen Dorp en Leidsendam ook 5 kilometer. Datzelfde geldt voor de A7, Horenzaandam, tussen Purmer en Zuid en het Knopenzaandam. En op de A9 naar Alkmaar. Daar staat 6 kilometer tussen Oudekerk aan de Amstel en Batuverdorp. En de andere kant op tussen Haarlem-Zuid en Batuverdorp ook 6 kilometer. A13 naar Rotterdam voor het Kleinpolderplein 8 en de A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagestein en het knooppunt lunetten 4 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag. in not gonna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 Het uh, voetbalveld van de SV is om te horen van Joop uh, van Es... hoe de stand van zaken daar is. Nou, uh, Willem, ja, we spelen nu in de... Nou, uh, oh, dat gebeurt niet heel raars. We spelen 71-71. Er staat ineens 1-1 op het uh, scorebord, maar dat is niet correct. Want Zandert heeft nog niet gescoord. Het is nog 6 0 1 en uh, de laatste paar minuten is eigenlijk de VVL wat meer aan tafel. Het, het begint hier een beetje onprettig te worden. Het is uh, guur, het is wizard, uh, uh, uh, de harde wind begint te komen. En dat zijn natuurlijk ook de, de weerserspellingen. En daar hebben we natuurlijk ook mee te maken allemaal. Zandvoort is in balbezit. Dit is in Moline. Terug naar uh, uh, Alfrink. Alfrink naar... Als kijken. Uh, ik denk Ivo. Uh, Hopen dat het was, zo te zien. Het gebeurt allemaal aan de andere kant hetzelfde Maar op de helft van Zandvoort... En uh, Sans probeert te bouwen, maar het moet steeds weer achteruit. Het wordt dus stevig verdedigd. Nu is bal heel ver naar voren. Hoe kan, kan Patrick van. Nee, je. je van kon er net niet bij komen. Die had een gigantische poeier in zijn hoofd. Maar die mislukte. Die, hij schoot dus naast. En Sans mag nu gaan gooien op de helft van, van DVVA. Daar, nou, Naar mans. Naar uh, Molina. Molina terug naar Alf wat gaat hij ermee doen? Het is uh, allemaal. Het is steeds breien. Breien, breien, breien. breien maar er, er komt geen vrije man erachter dat moet natuurlijk wel gebeuren. Uh, wil je een doelpunt gaan scoren? Kwester Vries, komt er bij? Nee, nee, ja toch genoeg. Komt u er bij Altricht weer naar voren toe. jullie Mans, nee, mis. Uh, De VPA nu. Uh... ...keurig afgepakt dat er binnen genoeg wordt. De Vriestijde over, die gaat een gebied in. Kan niet zwaal om me, nee, kan niet zwaal om me. Dat is erg jammer, want het had toch, toch wel aardige kansen. Jan Sonneveld dan? Zonneveld, doe er dan mee, jongen. Weer terug. Het is, hij gaat constant terug. Dat is erg jammer. Dat is helemaal niet nodig. Maar echt een appelsierafziek, gewoon maar... voor nu. Maar de Vries komt er niet bij. Sonneveld is nu aan het drukken. Sonneveld, kan er ook niet bij komen. Bal hoog, heel hoog. Molina, komt hem terug. Weer de in de doelwand in. Maar wel allemaal buiten 16 meter het is niet echt gevaarlijk voor DVVA. Die kan er nu uit gaan komen. Of de komt goed verdedigd daar van junior en naar Molina. Molina. De -Vries. De vries gaat weer slaan, Komt er niet voorbij. Hij ja, ja, moest die bal uh, iets voor zich uitspelen. En daardoor kwam de verdediger van DVVA er ook tijd bij. Nu is het weer weer zandvoort. Op eigen helft. Nu over de helft heen. En dat is balverlies daar. En dat was ook iets al te slim van Molina. Die deed, stapte over die bal heen. Waardoor uh, de DVA speler uh, die bal kon pakken. Weer zandvoort. Met de koper. ...komen naar uh, Jurje Mans. Mens, die, gaat, die draait zich helemaal om die man heen... ...en die gaat er die Pasen. Naar Nijsselberg. Berg, berg moest even terug. En dat is niet goed gegaan... ...maar de VVL kon die bal overnemen... ...en toch weer Zandvoort. Zandvoort is verdedigend al sterk... ...maar de, voorheen er gebeurt er niks. Jurje Mans. Mans naar uh, Molina. Speel speelt weer aan de linkerkant van het veld. Weer Mans. Dus ze gaat het constant heen en weer. Het is steeds uh, inpas en weer terug, inpas en weer terug. En berg de die bal. Gaat hij er gaat schieten aan, gaat hij schieten. Een schot aan, gestopt door de keeper. En nu is het Jan van der Velk. Kan hij niet meer voorkijken? Nee, weer terug. Constant terug. dat is jammer. Molina weer. Molina aan de linkerkant. Gaat de man proberen te passeren, Dat lukt. Ja, nee, dat lukt niet. Boven, tegen, voeten tegenaan. En zo van hem gaan gooien. Een metertje of nou het zal zijn. 15-5 de corner block. Molina moet wel gaan gooien. Want het duurt gewoon een grote man. Kassa Vries. niet. Vries. Kan de bal controleren. dan kan je niet controleren. Weer Molina. Dat komt gewoon door een foutje van de DVVA speler Jermans, Mans. Terug naar Hoppen. Uh, Hoppen Hoppe, die de, uh, normaal gesproken vrienden vindt is. Maar die is nu achter staat. Dus een goede voorzitter. En dan gaat het Patrick van der Oort. Oh, dat is rakelings. links. Mooie kopboffer van der Oort. Nou goed, we spelen nu in de 75ste. minuut. sterker nog 76 al. Sanders nog steeds uh, 0-1. En laten we hopen dat in de laatste kwartier uh, nog. Uh, een doelpuntje van kunnen krijgen. Graag tot straks. Ja, joop, tot straks.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 Blijf gewoon van uur tot uur. De slaaf.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 Man, I'm a I'm a man Ik heb het nog nooit zo gedaan. 6 tv op kanaal 45 One day, One day, this nation will... We zo dadelijk weer over naar Joop van Essen op het uh, voetbalveld van de SV Zandvoort. Waar inmiddels uh, de slotfase bereikt is van het duel SV uh, Zandvoort-DVVA. Uh, de laatste keer dat we Joop spraken was de stand 1-0 in het voordeel van DVVA. Hoe is het nu Joop? Vlees het zelf, maar het is uitermate spannend. We lopen in de laatste minuut nu. Uh, soms geven, heeft de druk op het tool van de Het is alleen een beetje, ja, met pech komt niet, gaat die bal er niet in. Het is nu corner van Zandvoort. Even kijken wie die gaat nemen. De Zijzerberg. Voor hij aan de rechterkant van het komt Die voor. is dus slecht voorgezet in ieder geval. kan helemaal goed weggekomen worden door een DVVA-verdediger. En daar moet uh, Roberto Marina heel hard lopen. En die kreeg een ook een in zijn rug. En dat betekent dat Zandvoort.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 echt heel veel van die wind is. Heel dun, heel koud windje. En daar gaat in ieder geval die speler van DVV, Die gaat er af. Die wordt gewisseld, denk ik, zo te zien. Hij gaat hier ja, de zij noteert de nummers van de twee wisselende spelers. En dan zal hij zo waarschijnlijk wel, als de andere spelen over de zeilen is, het spelweg laten hervatten. Inderdaad, toch met een vrije schop voor Zandvoort. En dat is even kijken, Ivo Hoppe die mee gaat moeien, zo te zien hier vandaan. Uh, even kijken of er het signaal komt. Ja, daar is het signaal. De laatste niet gelopen. Wordt breed gelegd. Uh... Uh, uh, even kijken. Luc de Braunens. Mons Probeert daar een man te passeren. Grappig. In het 16 meter gebied. De Nijsje Die draait al kort om de man heen. Dan gaat die bal ervoor. voor. Nee, die bal die gaat over de achterlijn. En. Uh, uh, sorry. Het zal er wel even duren voordat die bal weer in het spel gebracht gaat worden. Want de keeper neemt natuurlijk alle tijd. Zijn ploeg staat voor in ieder geval. En komt daardoor. Als het zo blijft. Uh, blijft uh, dan is hij. Uh, deze jaar staat dan zes punten los van Zandvoort. En Zandvoort. Uh, ja, dat moet dan wel afwachten. wat.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 Gaat via een speler van de VVL over de zijlijn, de tribune in, maar komt net zo hard weer terug. Dus want we mag gaan gooien. Op eigen helft is ondertussen gebeurd. Maar er zit nu geen tempo meer in. Het moet wel gebeuren. Die bal moet naar voren toe. Kijken wat gaat gebeuren. Molina, Roberta Molina. Uh, gaat mee lopen. Uh, geef die bal naar voren toe, man. Kom op, ja, daar gaat die komen. In, de, in, de, uh, in het centrum van het cel. En dat is uh, mans. Die kan hem oppakken. Mans. Even kijken naar... Uh... Faisal uh, Rikers, die kon er niet bij komen, die bleef ook stilstaan, als we, had hij eigenlijk aan de bal toegemoet en dat deed hij dus niet. En daar is, is Zandvoort de bal nu kwijt, DVVA. Diepe bal, wordt gevlacht en gefloten voor buitenspel. En de, de, dat is uh, persoonlijk het want die bal gaat nu bijna weer naar de middellijn toe en dan mag Zandvoort die bal gaan nemen. Gaat gebeuren nu? Even kijken, hoppa.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 En dat hebben we wel gezien. Molina zou het ook kunnen, Robert Molina, die is vorige wedstrijd dat hij hier op Zandvo speelde, heeft hij prachtig mooi gescoord. Uh, maar een 6 uh, berg, die gaat er mee bemoeien. Nu staat hij op afstand. Gaat een fluister? Schitterende bal, maar Net zo schitterend bestond door de keeper van DTS. ja. Prachtige bal, Komt uh, aan de net assistisch naar de zijkant uh, de de, van de paal naar binnen toe en er is ondertussen een niet zo genomen. En dan kan de keeper niet bij komen. Ik heb er al een beetje bijkomen. Oh, dan gaat er gebeuren. Uh, hemsbal. Ja, hij ja. is wel van Zandvoort op de 5-meter-lijn. Keeper kon niet bij komen in ieder geval. En Zandvoort was niet in staat om die bal even over die doel heen te drukken. Even, dat zeg ik dan uh, met alle respect, want het was niet gemakkelijk. Er dus vonden heel veel spelers die, uh, die dat probeerden. En dan moet je net een beetje marselen, dat je je tenen tegenaan kan krijgen. Keeper die maakt natuurlijk helemaal geen haast. Die gaat ook een piekte meter 5-6. En die gaat dan nu de bal weer in het spel brengen. Verder, natuurlijk, verder, uiteraard. dat is logisch. Ik heb Sanford allemaal meer tijd nodig om terug te komen. Dat feest wordt er niet gefloten. Dan brengt iemand door. Daar gaat het 6 meter gebied in. 2-0. 0-2. Het is einde vandaag voor Sanford. Sanford verlies hier met 0-2. Want ik kan me niet voorstellen dat er in die Luttel seconden die nog te spelen zijn. Een doelpunt voor Sanford was aan 2 uit de bus gaan komen. Dit was de, ja, wat zal je zeggen. Sanford moest gaan drukken. Dan krijg je natuurlijk ruimte achter die verdediging. En als je een snelle man hebt, dan komt hij alleen voor de keeper. En dan kan die keeper uit gewoon verslagen. Sandvoort gaat hier verliezen met 0-2. Ik denk niet dat de schijf zich nog heel lang zal doorlaten spelen. Inderdaad, hij vlijft ook maar en is het afgelopen. Sandvoort verliest. Ja, een beetje onterecht. Een gelijkspel had beter geweest. Het Had ook verdiend geweest. Maar voorlopig is het dus 0-2 geworden voor de DFVA. En dat is ontzettend jammer.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 En we hebben alweer het einde bereikt van Zandvoort op zaterdag. Een ongewone uitzending, dit keer door de afwezigheid van Rob en Albert-Jan Vos. Morgen Zandvoort op zondag. Dat zal non-stop zijn morgen. We gaan er vanuit dat volgende week Zandvoort op zaterdag... weer volledig is zoals het normaal was. In ieder geval Albert-Jan Vos is er dan zaterdag. En laten we hopen dat Rob dan ook weer aanwezig kan zijn. Bedankt voor het luisteren deze middag. En graag tot de volgende keer. Really I can really make you made just